De westelijke tunnelbuis van de Koentunnel in Amsterdam is weer open. De buis werd sinds gisterochtend vroeg afgesloten omdat een modderachtige substantie uit een voegnaad was gelekt. Hierdoor moest het verkeer in zuidelijke richting worden omgeleid. Zowel tijdens de ochtend als de avondspits kwam het verkeer rond Amsterdam gisteren vast te staan. Rijkswaterstaat heeft de versleten voegnaad hersteld. Rond half vijf vanochtend is de tunnel vrijgegeven.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 Hij wil zo voorkomen dat vriendschappelijke banden tussen bestuurders en toezichthouders ten koste gaan van de controle. Gisteren maakte de branchevereniging van toezichthouders bekend dat bij een kwart van de corporaties commissarissen langer dan 12 jaar in functie zijn. Daarmee overtreden ze de eigen gedragscode. Actrice Anne Hazekamp is op 82-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend van het toneel en speelde in gezelschappen als het Rotterdamstoneel, toneelgroep Centrum en toneelgroep Amsterdam. Hazekamp was getrouwd met Ton Lutz, die vier maanden geleden overleed. Ze stonden vaak samen op de planken en Lutz regisseerde haar ook vaak. Aan Hazekamp speelde ook in een aantal films, waaronder De Tasjesdief en De Flat. Het weer, toenemende bewolking en vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt vandaag ongeveer 19 graden. Dit was het NOS.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 Taking the show It's got me hypnotized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 I'm like...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 forward